Goedemorgen. Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet iedereen die voor de rechter moet komen, krijgt daar dezelfde behandeling. NOS op 3 deed onderzoek naar klassenjustitie en ontdekte dat wie je bent een grote rol speelt in de straf die je krijgt. Je hoort mijn collega Salwa van der Gaag. We zagen dat vooral opleiding daar een grote rol in speelt. Migratieachtergrond doet daar dan eigenlijk nog een schepje bovenop. Um, dus ja, het komt erop neer dat je bij bijna alle delicten een grotere kans hebt om in de bak te belanden... als je in die minst geprivilegeerde groep zit. In vergelijkbare zaken kregen mensen zonder vervolgopleiding of met een migratieachtergrond... bijna drie keer vaker een celstraf dan mensen in andere groepen. Het kabinet lijkt nu echt terug te moeten naar de tekentafel om strenge asielmaatregelen er snel door te krijgen. Ze wilden daar het noodrecht voor gebruiken, maar de Eerste Kamer liet gisteravond weten dat zij dat zullen blokkeren. Vooral voor de PVV is dat een tegenvaller, zegt verslaggever Wilco Boom. Wilders heeft de afgelopen weken al een paar keer uh, gedreigd met een kabinetscrisis... als er geen noodrecht wordt toegepast. Minister Faber van Asiel, ook van de PVV, werkt aan de juridische onderbouwing van dat noodrecht. En uh, ja, Premier Schoof was teleurgesteld door de opstelling van de Eerste Kamer gisteravond. Hij zei dat het kabinet een voorkeur had en ook nog steeds heeft voor dat noodrecht. Er is wel een alternatief, de spoedwet. Die duurt wat langer, maar meerdere partijen in de Eerste en Tweede Kamer... hebben al aangegeven dat ze dat een betere weg vinden. Deze week is het een jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. Na de aanslagen begon een nieuwe oorlog in Gaza en uiteindelijk ook in Libanon... De hele week staan we stil bij de gebeurtenissen sinds 7 oktober vorig jaar. Vandaag met Randy samen met een vriend besloot hij naar de bezette westelijke Jordaan-oever te fietsen om geld op te halen voor Palestijnse kinderen. Toen we in Griekenland aankwamen door privéredenen moest ik weer terug. En uh, nu gaan we proberen om straks in de, in de wintervakantie en de kerstvakantie het weer, uh, het weer op te pakken. Mensen zeggen, oh ga je daar naartoe? Uh, ben je gek of zo? Wat, wat denk je wel niet? En dan denk ik van, ja, we zitten hier heel veilig in Nederland. En uh, ik werk zelf in het onderwijs. Daar spreek ik natuurlijk met kinderen elke dag. Ik werk ook nog op isolutische basisonderwijs. Dus het komt uh, ja, dan iets harder aan, denk ik. Met zijn actie Cycle for Kids heeft Randy inmiddels dik 11.000 euro opgehaald. Het weer nog. Een wisselend dagje met af en toe wolken en kans op een bui. Later trekt het in het zuiden dicht en is er regen. Op andere plekken zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt max 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de AWB. De meeste fieders veroorzaken vanmorgen niet al te veel vertraging. Uitzondering is nu wel de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muidenberg en Diemen Noord, 9 kilometer fiede met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A7 Hoorn richting Zaanstad bij Permarent, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Volendam en Broek in Waterland, 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Ten slotte nog een aanrijding op de A10, de ringweg van Amsterdam. Tussen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 for nothing and your chicks for free money for nothing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 Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VVD wil dat er een kiesdrempel komt voor de Tweede Kamer... om versplintering in het parlement tegen te gaan. Nu zitten er 15 partijen. Als het aan de VVD ligt, kan een partij pas in de Kamer komen... als die minimaal drie zetels haalt. Rechters laten zich beïnvloeden door het opleidingsniveau... en de achtergrond van verdachten. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3 en Investico. Zonder vervolgopleiding en met een migratieachtergrond krijgen verdachten bijna drie keer zo vaak een celstraf... in vergelijking met verdachten zonder migratieachtergrond... en met een HBO- of WO-opleiding. In Huggelen bij Apeldoorn is vannacht een explosief afgegaan... bij een gebouw waar vanaf vrijdag asielzoekers worden opgevangen. Moedien als noodopvang, als ter Apel vol zit, er raakte er niemand gewond. Het weer bewolkt, vooral in het zuidoosten regen... in het noordwesten ook af en toe zon, en het wordt zo'n 15 graden. Keys. Paris, London, LA, Chicago, Tokyo, Baghdad, New York. Here's a global DJs, J. Hmm. Moscow, Memphis, Cape Town, Dallas, Amsterdam, Boston, Berlin, San Francisco. If you're going. from before, I'd rather live out on the streets than in this haunted memory. I've called the movers, called the maze, we'll try to